9 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De NAVO gaat de missie in Libië beëindigen nu kolonel Gaddafi is gedood... en heel Libië onder controle staat van de nieuwe machthebbers. In een verklaring schrijft de NAVO over de beëindiging van de missie te gaan overleggen met de Verenigde Naties en de Nationale Overgangsraad. Ook roept de NAVO de Libiërs op om zich te verzoenen en te werken aan een gezamenlijke toekomst. Dat was vanavond ook de boodschap van president Obama. In een toespraak zei hij dat Libië nu kan beginnen aan een lange, moeilijke weg naar democratie. Ook de Britse premier Cameron, de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hebben hun hoop op een democratisch Libië uitgesproken. De verdreven Libische dictator Gaddafi werd vandaag gedood toen hij met een konvooi uit zijn geboorteplaats Sirte wilde vluchten. Volgens de Nationale Overgangsraad is ook Gaddafis zoon Mutassim omgekomen. En zoon Seif al-Islam zou bij zijn vlucht uit Sirte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft bekendgemaakt definitief haar gewapende strijd te staken. De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskeland. Spanje en Frankrijk hebben altijd gezegd dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. De ETA werd opgericht in 1959. Bij de strijd sindsdien zijn zeker 800 mensen omgekomen.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 FC Twente heeft vanavond in Denemarken met 4-1 gewonnen van Odense. Twente heeft nu 7 punten uit drie wedstrijden, staat daarmee eerste in de pool. AZ speelde gelijk bij Austria-Wien, het werd 2-2. Alkmaar staat met 5 punten tweede in de pool. Dan het weer. Vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies kan een enkel buitje vallen en aan de grond kan het vliezen. Morgen veel zon, droog en dan 11 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar edivisionlife.nl/slash tiendaagse en je hebt het. We zijn terug bij Langs de Lijn. Het is Europa League Avond vanavond. Nog twee uur zijn we bij u met de belangrijkste wedstrijden. Er zijn er al twee geweest. AZ Alsjewin werd 2-2. De FC Twente won grandioos met de 4-1 bij Odense BK. Ik heb u zojuist een heleboel uitslagen voorgelezen, maar er is nog wat veranderd. Club Brugge heeft namelijk uiteindelijk verloren van Birmingham City. In de tiende minuut van de tijd uh, uh, versloegen de Engelsen de Belgen... en uiteindelijk werd het dus 2-1. En zo staat uh, Club Brugge samen met Birmingham City... aan de leiding in de pool voor Braga en Maribor. We gaan zo meteen kijken naar PSV dat op bezoek is in Israël. We gaan eerst even luisteren naar muziek. I was in Coming, but I know A change gonna come Oh, yes it will It's been too hard living But I'm afraid to die so I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long keeps telling me don't hang around It's been a long long time coming but I know A change is gonna come Oh yes it will Yes it So now I'll go Het I said, me please. But is going Seal. Ik heb nog een laatste uitslag voor u. Uh, die, laten we die er even bij pakken. Dat is natuurlijk in de pool van uh, FC Twente. Twente won natuurlijk met 4-1 van Odense. Maar het wachten was op uh, de uitslag van Wiesla... Krakau tegen Fulham. Het was 1-0 en het is 1-0 gebleven. Goeie zaken doet Twente dus dat dat de lijn staat met 7 punten uit 3 wedstrijden. Inmiddels is PSV begonnen met de uitwedstrijd tegen Hapoel Tel Aviv. We gaan luisteren met Pas Tichler en Frank Wilaert. Met het eerste balbezit, de eerste dreiging voor de goal van uh, Hapuel. En Edel Apula, de doelman van de Israëliërs, die moet ingrijpen. Doelman uit uh, Cameroon, die ook Ar de Armeense nationaliteit heeft notabene. En daar dus als Europeaan uh, mag uh, acteren. Maar inmiddels heeft de PSV weer uh, balbezit met Mertens op het middenveld. Draait uh, goed om zijn tegenstander heen. Krijgt vervolgens dan een tik als hij uh, Matas wil inspelen. En moet dan... Uh, uh, zo meteen verder met een vrije trap zal hij niet al te erg vinden. Want dat tikje was uh, wel degelijk uh, redelijk aanwezig. Hij kon er nog net een teen tegen aankregen, Maar dat gold ook voor de aanvoerder van uh, Hapoel En dus de vrije trap voor PSV in de openingsfase van de wedstrijd. er we zijn inmiddels 2,5 minuut onderweg. PSV uh, de bal linkerkant van het veld. Een-tweetje Mertens-Engelaar. Engelaar wil de bal achter zijn standbeel langs meegeven aan Mertens in de loop. Nou, lopen kan Mertens wel. Maar de bal kwam niet omdat er een van de... Israëlius tussen stond. PSV houdt wel balbezit via Manolev. Aan de rechterkant van het veld. Manolev, kleine versnelling en een goede voorzet ook. Moet Mertens de lucht in? Ja, dat is meestal niet de allerbeste combinatie. Vliegangst heeft hij niet, maar als hij zelf moet koppen dan heeft het meestal weinig om het lijf. En deze keer is de keeper eigenlijk ook de situatie makkelijk de baas. Mertens komt bij lange na niet bij de bal. Uittrap is snel van Tel Aviv... maar wordt even snel weer ingeleverd bij PSV via Bauma. en Tamata. Zijn naam was eigenlijk nog niet zo veel gevallen... Maar hij is dus de vervanger, zoals wij eigenlijk allemaal al wel verwachten, van Erik Pieters, die geblesseerd is geraakt. In de openingsfase, Huppel, dat de bal veelvuldig en gemakkelijk inlevert. Ook nu weer Mertens, die er aan de linkerkant van doorgaat. Tegenstander voorbij, goede slijding daar. Op de bal van Petschalka, een van de centrale verdedigers van Hapuel. Uh, een Sloaak, maar uh, hij uh, schiet de bal over de achterlijn. Moet dus een hoekschop gaan opleveren. Uh, de goede slijding op de bal, keurig netjes. Mertens gaat wel over het been van de Sloaak heen, maar goed, dat mag allemaal. En uh, dus de hoekschop nu vanaf de linkerkant natuurlijk met Mertens zelf achter de bal. En de centrale verdedigers, Bouma natuurlijk weer mee naar voren... Marcelo mee naar voren, Toyvonen altijd richting die eerste paal gaan. Daar komt ook de bal terecht en wordt weggewerkt achterin... door de ploeg uit Israël, Tel Aviv. En Engelaar die zorgt dat PSV in balbezit blijft... via de centrale verdedigers gaan we weer terug naar voren. En uiteindelijk Engelaar die daar de diepe bal gaat geven... in de richting van Matas. Matas wil hem neerleggen voor Toivonen. Daar zitten tegenstander tussen... Tegenstander dus Hapoel Tel Aviv, lijst aanvoerder in Israël in deze Israëlse competitie. Sinds de afgelopen weekend ze wonnen met 5-0. Dat was helemaal niet zo slecht in een duel met Hapoel Petar Tikva. En de concurrent, stadgenoot Maccabi verloor. Dat betekent dat het stuifertje wisselen was bovenaan en dat Tel Aviv nu weer bovenaan staat. En we moeten de heer Tamous maar goed in de gaten houden, want die scoorde er twee in die wedstrijd. De heer Damari maakte er zelfs drie. En die namen zullen we misschien vanavond ook nog tegen gaan komen. Maar dat zijn de gevaarlijke mensen als het gaat om doelpunten bij de ploeg uit Israël. Balbezit voor PSV via Toy Phone, het hoogte van de middenlijn. PSV heeft dus veel de bal in het begin van deze wedstrijd. Tel Aviv loopt eigenlijk terug en wacht af. Maar dat was wel op beeld dat we verwacht hadden. Met uh, Bauma die uh, breed legt op Marcelo dat hij net ook de bal van gekregen. Dus PSV even op de eigen helft de bal een beetje rondspelen. Wachten tot de Israëliërs besluiten te reageren op wat PSV doet. Maar als er niet zoveel gebeurt valt er ook niet zoveel te reageren. Nu uh, Manolev die het veld moet oversteken dan maar even aflegt op Tamata. Die weer teruglegt op Bauma. Bauma moet dan wel een keer voor de diepe bal kiezen in de richting van Wijnaldum. Wordt achterin bij Hapuel weggewerkt. Engelaar pikt dan weer op. Is op het middenveld in die openingsfase even overal te vinden om een balletje op te pikken. Hem weer weg te leggen nu krijgt hij hem uh, weer terug en kan hij afleggen op Bauma Bauma die uh... Uh, de middenlijn is overgestoken en daar het spel uh, vanaf, ja, controlerend, vanaf het middenveld eventjes zal moeten gaan uh, verdelen. En dat uh, doet in de richting van Mertens aan de linkerkant. Krijgt hij weer even hard terug. Bouma, hij wordt met rust gelaten. Hapuel gaat helemaal terug tot een medertje. Nou, wat zal het zijn? Of 35 van de eigen goal. En gaat daar doodleuk staan wachten, wat PSV allemaal bedenkt. Ja, ze hebben één spits die ter hoogte van de middenlijn blijft staan. De rest zakt inderdaad wel heel diep en heel ver in. Dat betekent dat PSV met een hoog tempo moet proberen om dat stuk te spelen. Want veel ruimte zal er niet zijn. Nu aan de rechterkant een actie gemaakt door Labiat. Hij doet dat in ieder geval wel, maar loopt de bal dan over de zijlijn. De vervanger dus van Lens, die de laatste weken eigenlijk toch wat minder in vorm is geweest. Die keren dat Labiat hem dan kwam aflossen als invaller, zag het er ogenblikkelijk gevaarlijker uit. Het moment kwam al dichterbij voor je gevoel dat Rutte een keer zou beslissen om Lens dan maar op de bank te zetten. International of niet. En Labiat de kans te geven. Ingooi voor Tel Aviv aan de linkerkant van het veld. PSV moet eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd, die 6,5 minuut oud is en een 0-0 stand kent, terug met alle mensen op de eigen helft. In de wetenschap dat de tegenstander dan komt. Toto Tamous wil worden aangespeeld. Maar wordt eigenlijk overgeslagen. Dan komt er een korte ingooi die opnieuw over de zijlijn gaat. En uh, mag Tel Aviv opnieuw gaan ingooien. Een paar meter verderop. PSV terug even op de eigen helft. Ingooien vanaf de linkerkant door de linksback. Galschisch. Het zijn allemaal namen die de gemiddelde Nederlander helemaal niet zal zeggen. Of je moet geïnteresseerd zijn in de Israëlische competitie. Dan ken je natuurlijk alle namen van de koploper. Maar Galschisch is uh, ja, de linksback. Krijgt nu ook de bal weer terug. Snijdt dan naar binnen toe. Doet hij uitstekend. En dan proberen een van die twee spitsen aan te spelen. Uiteindelijk is het volgens mij Damari die een schotje lost op Isaacson. Inderdaad, Damari, een van de twee aanvallers. Na een aardige combinatie. Maar het schot, geen enkel gevaar voor de Zweedse International op doel bij PSV. Een rustig rolletje. Lekker om even ingetikt te worden nadat je net al ingeschoten bent in de voorbereiding. Dynamen, je zegt dat terecht, dat zegt ons natuurlijk niet veel. Wat grappig is dat er bij Tel Aviv één centrale verdediger opgesteld staat. Het is een jongen uit Zuid-Afrika en die heet B. van Fransman. Dat klinkt ons dan plotseling toch alweer heel Nederlands in de oren. En daar zullen de roots ongetwijfeld ook vandaan komen. Van Fransman nu aan de bal trouwens. Centrale verdediger bij Hapoel Tel Aviv. 8e minuut 0-0 stand. Maar Tafs draaft voorin om storend werk te verrichten. Want daar waar Tel Aviv zich heel makkelijk in laat zakken als PSV de bal heeft. doet PSV tegenovergestelde namelijk diep op de vuilneke helft druk zetten. De ploeg komt er nu toch wel aardig uit trouwens. Via Cohen. Dat is dan de naam die je er wel verwacht. Aan de rechterkant van het veld is er wat ruimte ook nu bij de rechtsback. Dat is Kutaba die weer terugdraait naar binnen eigenlijk. En dan de bal bij een van de middenvelders aflevert. Daar waar iedereen een voorzet verwachtte. Zo loopt de aanval wel door van de Israëliërs, maar loopt het met een omweg. Nu wel eindelijk een steekbal op een van de mensen voorin. Eigenlijk makkelijk nu het, uh, de deur dichtgegooid door Wilfred Bauma. Het leek mij uh, dat Iggy Borg daar de man was die kon aannemen en draai op de rand van het strafhofgebied. Bouma grijpt op het laatste moment in, krijgt de hulp nog van de keeper ook. En zo kan de bal weer richting de middenlijn, maar houdt Tel Aviv wel de bal nu. Nou, dat doen ze niet zo gek lang, dat wil ik zeggen. Maar op het moment dat ik het zeg, is het eigenlijk al toch wel weer balbezit voor Tel Aviv. Met een schot van afstand voor langs de goal van Isaacson. Een schot vanaf het middenveld, volgens mij, van Ore Moes. Die daar. Uh... ...eventjes de ruimte zag om het links uit te halen. Eigenlijk volgens mij omdat hij geen idee had wat hij er verder mee moest. Iedereen liep verder voorin in de dekking. Dan maar even geprobeerd vanaf een metertje of 25. Maar Isaacson hoefde niet eens te reageren. Die had al direct gezien dat die bal naast zou gaan. Dus kan hij weer uittrappen en PSV weer opnieuw opbouwen. Dat mag Isaacson dan zelf gaan doen van Marcelo. Geen lekkere aanname van de Zweedse doelman. En dan via de rechterkant de oplossing gevonden bij Manolev. Gelijk maar de middenlijn oversteken. En de volgende avond van PSV... ...proberen op te bouwen, maar de inspeelpazel... op Matafs is ver onder de mate. Zo gaat die bal weer over de zuilen. Omdat Manelef zelf het probleem moet oplossen en dat niet lukt. Isaac Son, hoorde u al, dat is al bijna weer gewoond. Zoals dat klinkt, die ton natuurlijk nog altijd uh, niet van de partij. Sinou als tweede doelman mee. En... Uh... Maar Paul Tel Aviv valt aan. Dat is het althans van plan. Maar Bauma onderschept een diepe bal en kan die dus terugspelen op Isaacson. En Isaacson trapt de bal er weer in de richting van de middellijn. Nou ja, wat heet. Er moet nog wel doorgekopt worden ook. Gebeurt dat? Nou, eigenlijk maar half de bal blijft nu liggen voor de voeten van Manolev. Die dan een hoogbeen van zijn tegenstander voorbij ziet komen. En daarmee een vrij schot in het begin van deze wedstrijd. Er is, om het verhaal van de keepers nog even af te maken, nog een derde keeper mee, mee ook. Nigel Bertrams. PSV is met 21 mensen naar Tel Aviv gegaan. Veel jeugdspelers mee. Het is vier uur vliegen, dinsdag ook al vertrokken. Dat is eigenlijk een dag eerder dan dat PSV, de meeste clubs trouwens, dat normaal doen. Want ja, als er dan plotseling iets met een van je keepers gebeurt, vlieg je of rij je niet zomaar even iemand in. Dus de voorzorg. Engelaar aan de wandel voor PSV. Lang balbezit en terugleggen nu op Toyvonen. Toyvonen toch weer die zijkanten opzoeken met uh, Labiat, met de voorzet. Richting de tweede paal, daar zou Mertens moeten koppen. Maar die wacht wijselijk af totdat die bal daalt. En dan is hij niet meer in de buurt van de bal. Want dan is daar Schies om uh, de aanval te onderscheppen voor uh, Hapwell Tel Aviv een bal bezit voor Apula de doelman van uh, Hapwell die de bal zo blind naar voren schiet. Marcelo kan daar oppikken Kopt dan niet zo heel erg lekker wordt een lichtjes onder druk gezet maar vindt de oplossing via Manolo die terug speelt. Uh... Op Isaacson die de aanval weer verder probeert op te zetten via Bauma. Bauma halverwege de eigen helft. Engelaar inspelen. Even een klein tikje terug. Engelaar veelvuldig in die openingsfase. Betrokken in het spel van PSV. Heel lang niet meer een basisplaats gehad. De laatste keer in de competitie was op 7 augustus nota bene tegen AZ. Daarna alleen maar kleine invalbeurtjes. Uh, PSV, oh dat leek even heel gevaarlijk te worden. Een aanval over de rechterkant. Die slordig uh, werd weggewerkt achterin bij Hapuel. Maar uh, Merkens kon niet op tijd bij de bal zijn. Omdat de bal nou eenmaal sneller bij de Apula was. Tot de doelman van uh, Hapuel. De Israëliërs kunnen op hun beurt nu gaan opbouwen. PSV moet even terug. Toyfonen jaagt de tegenstander op. Maakt een overtreding. Dat uh, vond de scheidsrechter ook. Een Rus vanavond. Karasev, Jonge scheidsrechter. 32 jaar oud pas. Het tweede jaar dat hij actief is in het internationale voetbal. Staat er met zijn neus bovenop en ziet dat Toivonen zijn tegenstander heeft vasthouden. PSV nu achterin opletten. Tamata komt goed naar binnen nadat Bouma even op het verkeerde been leek te staan op een steekpaasje. Dat eigenlijk een metertje te veel voor hem naar links kwam waardoor hij er niet meer bij kon komen. De bal terug naar Isaacson. De trap van de doelman ver op de vijandelijke helft. Dan moet Toivonen doorlopen als de bal weer aan de voeten ligt van de keeper van Apuel. Die, de, die zich dan ook opgejaagd voelt en de ballen... Slinger geeft in de richting van de PSV helft. Daar wordt hij opgevangen door Marcello. Die met een tegenstander in zijn buurt ook nog trucjes gaat zitten uithalen. En bijna aan Toto Tamuz de bal verspeelt. En hem uiteindelijk maar via deze spits van Hapwell over de zijlijn speelt. En zo houdt PSV er nog een ingooi aan over. Maar dat zag er niet heel zeker uit. Daar hebben we hebben al een paar momenten aan beide kanten van uh, gezien. Uh, beide doelmannen al een keer niet echt lekker in de aanname. Nu uh, uh, Marcelo ook al een keertje niet. En daarvoor ook al een keertje niet. Diezelfde Marcelo. Kortom, de onzekerheid. Je ziet het ook aan de hoeveelheid terugspelballen bij PSV. Hoe gemakkelijk en hoe snel het teruggaat in de richting van Isaacson. Dat het niet helemaal uh, zeker is na een kleine 13 minuten die we onderweg zijn. En Petschalka die achterin de bal breed legt op Fransman en dan doodleuk weer terugkrijgt. En dan denkt van hé uh, hey, uh, vriend, los het lekker zelf op. De diepe bal van Fransman opgepikt door Wijnaldum. Wijnaldum gaat dan het avontuur aan, dan komt zijn tegenstander niet voorbij. Hij krijgt wat hulp van de Russische scheidsrechter door een uh, overtreding. Onder andere ook van uh, Aboud Poel. Nee, Oremus is dat. Nou ja, goed. Het is een van de middenvelders van uh, Apuel Tel Aviv. En, uh, zoals dat lijkt gezegd... me een heel mooi compromis. Ja. <laughs> en uh, daarmee zijn we er wel uit. Die vrije trap overigens is inmiddels al over de achterlijn uh, verdwenen. Helemaal bij de hoekvlag. Dat u niet denkt van nou, die vrije trap, daar gaat enorm gevaar van uit. Want dat valt allemaal heel erg mee. Dries Mertens zou, zou wel weer eens een goal willen maken vanavond. Dat heeft hij nu toch al een uh, drietal wedstrijden niet meer gedaan. Nadat hij er vier maakte in dat duel tegen Roda. Drie wedstrijden zonder doelpunt. Dat is hem het hele seizoen nog niet overkomen. Zelfs zo lang. Het moet bijna onwerkelijk voelen als je zo in een flow zit. En alle doelpunten eigenlijk als vanzelf lijken te komen. Dus we gaan hem speciaal in de gaten houden. Hij wordt nu weggestuurd met een diepe bal. Laat hem eigenlijk een beetje lopen voor Mattafs die waait nu uit van het centrum naar de linkerkant. Daar wordt hij heel eenvoudig eigenlijk door zijn tegenstander uitgekapt. Dan moet nu de rest van de verdediging onder druk zetten. Dat doet hij wel, maar eigenlijk net te laat. En zo kunnen de Israëli's er toch uitkomen via de linksback. Shish, daar is hij weer. Drie, vier mensen van uh, Tel Aviv nu mee naar voren, maar goed teruggezet door PSV op Wijnaldum. Draagt zijn steentje daaraan bij. Zodat de bal uiteindelijk toch wel helemaal terug achterin ligt bij die twee centrale verdedigers. En het gevaar in ieder geval geweken is. Iggy Bor heeft de bal. En heeft de bal voor Hapoel Tel Aviv. Doet dat na een klein kwartier bij 0-0 stand. Gibor kiest toch weer voor de weg achteruit naar Fransman en Pachalka die elkaar daar de bal toespelen En Abu Poel die daar nog even tussen gaat zitten. De controleur op het middenveld bij Hapwell Tel Aviv. Pachalka dan die uiteindelijk de diepte moet gaan kiezen. Dat doet hij dan allemaal wel in de richting van Damari. Maar die komt niet eens in de buurt van de bal. En dus Marcelo die kan aannemen, rustig kan opbouwen. Gaat dat doen over de rechterkant via Labiat en Manolev. Die daarachter ook weer niet lekker die bal. Balla neemt op de helft van de tegenstander weliswaar. Maar dat moet allemaal wat zorgvuldiger om gewoon direct gevaarlijker te kunnen zijn. Tamata breed op Engelaar. Allemaal op de helft van de Israëliërs. Zo speelt PSV relatief gemakkelijk die bal wel rond. Maar zo gauw het de diepte ingaat, ook nu weer in de richting van Labiat. Dan levert het nauwelijks nog gevaar op in die openingsfase in Israël. Hapuel Tel Aviv tegen PSV na een kwartier voetballen nog altijd op 0-0. Ik vind tempo bij PSV een beetje te... Langzaam. Het gaat allemaal te traag. Dat betekent dat als uh, Tel Aviv staat en wacht op dat wat PSV verzint... dat het eigenlijk vrij makkelijk tegen te houden is. Het is niet verrassend. Er zit te weinig beweging in. En nu Engelaar met een paasje naar Wijnaldum. Ogenblikkelijk zitten er dan wel twee tegenstanders in zijn nek. Dat moeten ze nageven. Want uh, aan felheid ontbreekt het Hapoel Tel Aviv in het begin van deze wedstrijd zeker niet. Wat ons doen het eigenlijk slim. Dat was de verwachting ook van PSV. Het is een uh, stugge ploeg. In de Israëlische competitie acht wedstrijden gespeeld. Daar hebben ze maar vier goals tegen gehad. Dat zegt natuurlijk wel het een en het ander. Ook al sta je daar bovenaan, dan krijg je er nooit veel tegen. Maar toch, PSV nu even terug als Hapoel aanvalt. En zo waren bijna het hele elftal alle veldspelers op de Eindhovense helft staan. En er nog ruimte wordt gevonden ook aan de rechterkant van het veld. Kutaba moet een voorzet geven, maar laat het dan over aan een uitwaaierende spits. Idi Bor, daar is hij weer. Die gaat nu langs Toivon, er komt een aardige voorzet ook. En die wordt dan weggekomen door Marcelo. En zo ontstaat daar toch gevaar voor. De doel van PSV, Mertens verdedigt mee, krijgt een... Een tikje en een vrije schot, maar die staat onweer bij zijn eigen cornervlag aan de linkerkant van het veld. Daar moet PSV ook maar al de rust bewaren om daar te zien uit te komen. Maar uh, het gemak eigenlijk waarmee de Israëlische ploeg toch een kans creëert met een hele simpele actie. Toivonen is eigenlijk geklopt, de bal voor de goal. Uiteindelijk Marcelo die wegkopt en zo is het gevaar geweken, maar het is een teken aan de wand. Het is een vingerwijzing. Vierwijzing voor uh, PSV op te letten. Niet zo slordig te zijn. Scherper in uh, de aannames. En nu uh, Engelaar uh, weer in balbezit. Steekt de ballen al de middenlijn over. En dan de diepte zoeken natuurlijk bij PSV. Proberen te zoeken naar Matafs ook al is het dan in tweede of in derde instantie. Of bijvoorbeeld Mertens aan de linkerkant altijd goed voor een actie. Natuurlijk, maar ook dat weten ze in Israël. Want die krijgt gelijk twee man voor zijn neus. Tamata steekt dan over helemaal richting de achterlijn. Geeft de bal voor. Mertens pikt op. Nou, dat is het eerste serieuze gevaar op doel van Hapuel. Het schot van Mertens die er even goed tussen zit. Gelijk die bal goed neerlegt voor zijn linker. En nou, een metertje tekort komt om gelijk doel te... ...af te drukken op het doel van Hapuel Tel Aviv. Zo dreigt eh, eigenlijk een aanval op niks uit te lopen. Maar omdat Mertens dan wel even scherp is, is het gelijk gevaarlijk. Het eerste serieuze gevaar in de wedstrijd komt natuurlijk, zou je moeten zeggen... ...op naam van Dries Mertens zijn schot net naast. zit voor Hapuel weer aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat Tamata moet verdedigen. Dat doet hij overigens naar behoren. Dit keer speelt hij de bal via een tegenstander over de zijlijn. Dan mag PSV een ingooi gaan nemen. Hij is, en dat zei Rutte ook vooraf, natuurlijk wel klaar voor het grote werk. Vergeet niet, hij heeft in de wedstrijd tegen Glasgow Rangers vorig jaar in de Europa Cup ook gespeeld. Daar moet je wel bij zeggen dat hij toen aan de rechterkant stond. En alsof de Duvel ermee speelt, denkt hij dat onderstreep ik dan nu maar even. Door aan de linkerkant totaal over een bal heen te trappen. Waardoor Hapoel Tel Aviv nu een ingooi mag nemen. En Bouma aan de bak moet. Dat doet hij goed. Zo heeft PSV de bal eigenlijk vrij snel terug. Maar Tamata, jongen uit eigen opleiding natuurlijk. Dat is altijd vrolijk als je die kan opstellen. Maar hij zou er normaal gesproken moeten staan. Moet nu aan de bak. Wordt uh, voorbij gelopen. Oh, oh. Niet te veel complimenten maken, want dan gaat het verkeerd. Dan kan uh, die spits Tamus schieten. Maar wordt dat schot geblokt. en komt er een hoekschop aan voor Hapoel Tel Aviv. Maar zo blijkt dat als je twee keer iets aardig zegt over Tamata... dat hij eigenlijk twee keer opzichtig in de fout gaat... in een tijdsbestek van 20 seconden. Dat gaan we dus niet meer doen. Nee, precies. Helemaal niks meer zeggen over Tamata. Kan hij gewoon rustig zijn werk doen. Bijvoorbeeld nu die corner van Hapwell uh, verdedigen. Tamus, trouwens het geluk van PSV... dat hij gewoon te veel tijd nodig heeft. Want die was... Uh met een hele korte slaan om twee keer toch behoorlijk gemakkelijk langs de tegenstander de hoekschop in tweede instantie want de hoekschop werd kort genomen, gewoon opgevangen door Isaacson trouwens, zonder dat hij echt serieus bedreigd wordt hoewel zijn strafselgebied helemaal stampen en afgeladen vol stond, is hij heer en meester daar in de lucht omdat hij voorzet veel te lang, veel te hoog onderweg is, veel te veel tijd nodig heeft Bouwma intussen aan het opbouwen met Marcelo die ook maar naar voren schuift, was een soort uh, uh, oudspoetser, helemaal achter de verdediging gebleven, maar uh, door Bauma mee naar voren toegevraagd. Nu de kaats van Matavs Die gaat over Marcelo uh, heen. En dus ze moet daar uh, Manolev nog even uh, aan te pas komen. En dan komen de Israëliërs wel uh, van de eigen helft af om even wat druk te zetten. Even kijken of ze Marcelo onder druk kunnen krijgen. Nou, dat lukt niet. Marcelo steekt met al de middellijn over. En gaat dan door op de helft van uh, Hapuel. Maar dan loopt het stuk in de buurt van uh, Matafs. Die net niet in balbezit komt. Achterin wel de druk weet te houden op de Israëlische verdediging. Dat daar... Uh, ja, prima mee omgaat en er goed uitkomt. Sterker nog, Apuel uh, wordt langzamer zeker wat sterker en komt wat beter in de wedstrijd. PSV is uh, wat slordig, zoals zo even bij de paas die weer net een half metertje achter Wijnaldum terecht komt. Bal kwijt. En waar Apuel eigenlijk in het begin van de wedstrijd dacht, nou dan maar even terug en breed als we de bal hebben. Durven ze nu ook meteen die bal de diepte in te gooien. Hoewel die nu eigenlijk parkerende post weer terugkomt en wordt afgeleverd bij de doelman Apula. Maar die heeft dan in één keer de opening weer aan de linkerkant gevonden... En PSV moet dus langzaam maar zeker in deze wedstrijd in Tel Aviv wat meer dan het lief is normaal gesproken terug. Want daar komt Hapuel alweer. Nu weer met 5, 6 mensen op de helft van PSV. De man aan de bal mag ook lang aan de bal zijn. Dan komt de diepe man naar Tamuz. Die kan niet schieten uit de draai. Wordt er wel geschoten door Igibor. Maar gaat die bal naast? Het is niet Igibor trouwens. Ik denk dat... Damari. Damari. Dat zal hem zijn. De man van de drie goals van afgelopen weekend in de competitie. In die wedstrijd die Hapuel dus met 5-0 won. Hij maakte de drie. Hier was hij er dichtbij. Want het is een hele aardige actie eigenlijk. Snel en kort draaien met twee tegenstanders in je rug. En de bal op het vuren van Isaac Sommer. De bal gaat uiteindelijk 20 centimeter naast. Zo hebben beide ploegen inmiddels hun kans gehad na 20 minuten. Zonder daar een doelpunt uit te krijgen. En uh, Marcelo die uh, opbouwt voor de PSV samen met uh, Engelaar. Die uh, ook de tijd en de ruimte uh, de tijd krijgt. En uh, die ook neemt trouwens om uh, de aanval verder op te bouwen. Engelaar nu de bal weer terug. Even breed naar Toivonen. Weer terug naar Engelaar. Zo is het spel wel kort. En krijgt PSV wel regelmatig een bal bij een medespeler. Wijnaldum nu aangespeeld. Die wil wegdraaien bij zijn tegenstander. Dat lukt hem allemaal wel. Maar hij krijgt een klein kegeltje. Het mag door van de Russische scheidsrechter En dan is... Uh, Hapuel weg over de linkerkant via Tamuz. Tamus die uh, net geen medespeler weet te bereiken. Maar daar wel een overtreding mee krijgt. Omdat uh, Marcelo hem daar een klein kegeltje geeft op de punt van het strafschopgebied ongeveer. Nou het zal er een metertje of uh, twee uh, ervan af zijn. Maar die Tamus die struikelt al bijna over de bal op het moment dat hij de paas wil geven. En maakt dan dankbaar gebruik van het feit dat daar nog een beentje blijft staan. Valt en uh, de scheidsrechter Karasev uit Rusland geeft een vrije trap. ...aan uh, Hapuel Tel Aviv, verdiend dus door die spits uit uh, Nigeria, Nigeriaanse Israëliër is het Toto Tamus. Ja, er zit nog een heel mooi verhaal aan vast, dat gaan we straks nog uh, uitgebreid uit de doeken doen. Frank heeft zich daar de hele dag op voorbereid, dus dat is Maar het is echt een geweldig verhaal, je zou er een film van maken. Dus dat verhaal komt straks. Eerste vrije schop voor uh, Hapuel, 22 minuten op de klok, 0-0 de stand. PSV is dus in de laatste 5, 6, 7 minuten zelfs wat onder druk gekomen. En heeft de tegenstander vaker dan het lief is zien komen. En nu dus deze vrij schot die meter of 7, 8 buiten het strafschopgebied ligt. Helemaal aan de linkerkant. De man achter de bal heeft een rechterbeen. gaat de bal dus indraaien. Isaacson, wat ziet hij komen? Een mislukte voorzet, dan wel een mislukt schot. De man die het doet is Aboud Bou, de aanvoerder. En die schiet de bal hoog en hoog over het doel van PSV. Dit was niet gevaarlijk. Hey, het was wel tijd zat om dat verhaal te vertellen. Ik had het je zo gegund dat jij het mocht doen. Maar goed, deze keer doen we het niet. Daar komt straks ongetwijfeld nog een keer voorbij onze vriend Taumus. Doeltrap inmiddels genomen. Natuurlijk Engelaar ingespeeld. Even Aboud Boel Daar daar draait Engelaar goed bij weg. Toivonen ingespeeld. Die legt de bal breed in de richting van Maandelef. Natuurlijk weer Engelaar gezocht op de middenlijn ongeveer. Bouma naast hem. En die krijgt dan de bal. Dan moet er ergens diepte gevonden worden. Tamata Mertens is daarvoor. Die krijgt niet de bal. Tamata kiest weer voor Engelaar in het midden. Igibor is daar in de buurt. En dus moet, Tamata, moet de bal eventjes terug in de richting van Bouma. De korte combinatie tussen Tamata en Mertens. Engelaar weer hem met wat ruimte. Maar het is maar heel even dat daar ruimte is. In plaats van dat hij zelf een tik krijgt. Deelt hij er even eentje uit met de bal aan zijn voet. Dat is op zich wel knap. Aardig schotje. Maar daar raakt in het stadion. Bloemfield helemaal niemand van onder de indruk. Het schot van Manolev. En uh, ook de doelman uh, had al direct gezien dat die bal uh, niet in de buurt kwam. Manolev vanaf, nou wat was het, 25 meter ongeveer. Ik denk een medetje of uh, 4-5 naast de goal van Hapuel Tel Aviv. Intussen zien wij Fred Rutte vrolijk in een boekje schrijven. En er is ongetwijfeld in staan, tempo moet omhoog. Koesi album. ja dat uh, neem ik aan. Het tempo ligt niet uh, hoog, dat vertelden we eerder al. Dat betekent dat de PSV niet lekker in de wedstrijd komt. Het is ook bij Vlagen wat slordig. En het is allemaal eigenlijk voorspelbaar en makkelijk en dus eenvoudig te verdedigen. 0-0 de stand na 24 minuten. Dat is ook de stand bij Rapid Legia Warschau. De andere wedstrijd in deze pool. Die even lang onderweg is. Balbezit is voor PSV aan de linkerkant van het veld. Nadat Iggy Bord de bal niet kan binnenhouden. En er een ingooi via Tamata gaat volgen voor PSV. Die de bal terugkrijgt van Bouma. En hem dan wel meegeeft aan Marcelo. Marcelo nu in zijn eigen straf op gebied, opgejaagd. Plotslijn. Want daar waar Tel Aviv in het begin van deze wedstrijd echt tot 20 meter voor de middenlijn terugzakken, durven ze nu PSV tot 20 meter over de middenlijn op te jagen. Dat geeft wel wat aan over het gevoel dat Hapoel Tel Aviv in het begin van deze wedstrijd heeft opgedaan. En blijkbaar vindt men daar dat PSV niet zo goed is of niet zo sterk oogt als eigenlijk van tevoren werd aangenomen. 25 minuten gespeeld. 0-0. Nog altijd de stand. Radio 1. Het NOS Journaal. Met de Rashid Finch. Goedenavond, de lichamen van de Libische kolonel Gaddafi en zijn familieleden zullen op een geheime locatie worden begraven. Dat heeft de Nationale Overgangsraad bekendgemaakt. Bij de strijd om Sirte, het laatste bolwerk van Gaddafi, zijn in ieder geval de kolonel zelf en zijn zoon Muqtasim omgekomen. Andere zoon, Sef al-Islam, zou bij zijn vlucht uit Sirte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. Er komt een extra eurotop waar regeringsleiders het eens moeten worden over maatregelen om de financiële crisis te bezweren.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 De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskeland. De ETA werd opgericht in 1959, begon vreedzaam... maar maakte gaandeweg zeker 800 slachtoffers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio, NOS, op NOS Radio, de Dik 26 minuten gespeeld bij Hapwell, Tel Aviv, PSV in de Europa League. Bas Stiegler en Frank Wilaert nog geen doelpunten en nog niet veel punten, toch? Nee, heel weinig hoogtepunten nog na een, een klein half uur. PSV dat de, de eerste, nou ja, 15 minuten het spel rustig mocht maken van uh, Hapoel. Maar nu de Israëliërs die uh, toch denken van nou, die uh, Eindhovenaren hebben blijkbaar niet zo heel erg veel trek om er vanavond iets, uh, iets van te bakken. En dus gaan we ze maar een klein beetje opjagen met nog, uh, nog wel het nodige succes zonder echt gevaarlijk te worden. Dat dan weer wel, ingooi voor uh, PSV. Manolev in de richting van Marcelo, breed naar... Uh, Bauma, Bauma naar Engelaar. Het zijn de patronen die we eigenlijk in de eerste nou, 26 minuten wel zo'n beetje gezien hebben. Bauma naar Toivonen. Bauma vervolgens breed naar Tamata. Dan weer terug naar Marcello, die nog achter Bauma is gedoken. Helemaal terug. Naar Isaacson wordt er bijna moe van om het te vertellen. Zo, ga, zo langzaam gaat het. Ja, het is uh, niet leuk. Wat we te zien krijgen tot dusver. Voorbij de doelen gebeurde dus helemaal niks. In de eerste 27 minuten heeft PSV via Mertens één keer op het doel geschoten. Dat was een krachtige bal van de rand van het strafschopgebied. Die ging net naast. En dan hebben we aan de andere kant toch twee, drie momentjes al genoteerd. Waarbij de gevaarlijkste kans dus van Damari was. Die uit de draai net naast schoot. Maar PSV heeft het uh, nou ja, vooral moeilijk met zichzelf. Het loopt allemaal niet. Het oogt stroperig. Nu Wijnaldum zet wel een... Goed blok, zet zijn lichaam tussen man en bal en herovert daarmee het balbezit voor PSV. Maar in plaats van naar voren gaat de bal onmiddellijk weer breed, half terug eigenlijk naar Bouma. Engelaar wijst, maar die wijst regelmatig breed en zegt de ruimte ligt daar. Dat heeft hij in dit geval wel goed gezien. Maar het duurt allemaal zo lang. Tamata nu weer de bal naar Engelaar. Engelaar, man is zijn rug, kaats terug naar Bouma. Bouma kijkt naar voren, drie mensen in zijn buurt. Kan de bal er tussendoor? Dat kan, naar Toivon, die gaat op de bal staan. En zo blijkbaar weer. Het is of te traag of het is stroper En die keer dat er een kleine versnelling in zit, is, het ongelukkig en onhandig. En verspeel je de bal. Dat overkwam bij al een keer. Dat overkwam Mertens al een keer. Dat overkwam Labiat al een keer. En dat overkomt nu Toivot. Nou, zo'n wedstrijd dus. Ja, het goede nieuws is dat het Hapel wel ook steeds overkomt. Dus uh, daar komt ook niet zeker veel van. Nu uh, Engelaar met een, uh, een crossballetje naar de rechterkant in de richting van uh, Labiat. Labiat komt er niet aan. Maar uh, ja, blijkbaar komt hij er wel aan. Want ook al is uh, Damari meegelopen, en dacht ik. Hij eh, krijgt eh, de bal nog tegen zijn voet. Desondanks mag Abuel Tel Aviv achterin links toch gaan gooien. Dat zal Calchis dan doen. Dat klopt ook inderdaad. Die kan eh, redelijk ver naar voren toe gooien. Zal dat ook wel moeten want er is geen speler in de buurt. Daar is Tamouz dan in ieder geval. Die ziet de bal net voor hem opstuiten. En dan gaat hij over hem heen. Zo weer richting het PSV. Hè. Dat is in dit geval Bauma. even Kaatsen met Tamata. krijgt Bauma de bal weer terug. En dan zijn we weer daar waar we de hele tijd eigenlijk al zijn. Daar achterin. Dan wel controlerend op het middenveld bij PSV waar de bal rondgaat. Nu Engelaar licht onder druk wordt gezet... En dus de bal niet direct kwijt kan. Volgt er een korte kaats. En dan is het Bouma die onder druk wordt gezet helemaal terug moet naar Marcelo. Dan zal het niet zo gek lang duren voordat we zo meteen weer bij Isaacson terug zijn. Want uh, nee, dat zal in dit geval niet gaan gebeuren. Omdat de Israëliërs niet helemaal doorzetten met uh, de druk. Engelaar dan aan de rechterkant maar uh, gezocht naar Labiat. Uh, Labiat op de doorgelopen Manolev. Manolev dan blijft hij een bal bezitten Dat doet hij goed. Maakt er bijna overtreding. Zegt uh, Karasev. En dan is de aanval alweer voorbij. Dan lijkt het ergens op. Maar duwt Manolev en is de aanval alweer voorbij. Eindelijk een klein beetje tempo en dan zo'n fout. Ja, maar goed, weet je, eindelijk gebeurt er iets. Omdat Manolev wel bereid is om nu eens een keer in te pasen en meteen eroverheen te lopen. Dan heb je in ieder geval mensen die in beweging zijn. Want het, het, is ook allemaal, het staat ook te veel stil. Dat betekent dat je altijd makkelijk te verdedigen bent. Want ergens zijn is makkelijk. Ergens komen is altijd lastig. Dat blijkt dat met het moment van Manolev hier. Maar hij heeft dan de pech inderdaad dat hij net niet bij de bal komt. Die is net niet zuiver. Moet zijn tegenstander een duwtje geven. Maar in ieder geval, langzaam maar zeker, lijken dat soort momenten ergens op. Maar PSV, alsof ze er niet zoveel zin in hebben vanavond. Zo ploeteren ze zich voorlopig in het eerste half uur hier over dat veld. Nu tegenstander opgejaagd omdat er een beetje vervelende terugspeelbal komt. Dan zet zijn tegenstander onder druk. Die dwingt die tot een lange schot voren. En dan denk ik dat is inderdaad het geval. Dat die bal dan halverwege. De Israëlische helft over de zijlijn gedwarreld is. En dat PSV daar een ingooi mag nemen. Manolev doet dat snel. En doet dat na Wijnaldum. Wijnaldum het schafselgebied binnen blijft dan de bal. Maar heeft dan ook een duw uitgedeeld als een tegenstander. En dat komt PSV wel heel kwalijk uit. Want nou net Wijnaldum was bij de achterlijn gekomen. Had de bal teruggelegd. En daar stonden Mataf en toyfono klaar om hem in te schieten. Maar het gaat dus allemaal niet door. Omdat de aanval wordt stilgelegd door de Russische scheidsrechter. Duwen van Wijnaldum. 30 minuten onderweg en Rutte vraagt zich af na twee duwfouten van zijn ploeg. Was dat wel allemaal zo? Maar uh, ja, als de scheidsrechter, die stond er goed bij, die zal het ongetwijfeld wel gezien hebben. De vrije trap vanuit het strafsopgebied van Hapuel, genomen door de doelman. Weer uh, teruggekopt uh, door Marcelo. En zo komt PSV ook direct weer in balbezit via Mamelef. Wat lastig om die bal bij Labiat te krijgen. We moeten het wel met de binnenkant van zijn rechtervoet doen, maar de bal gaat over Labiat heen. En via Chies uiteindelijk over de zijlijn mag PSV wel gaan uh, gooien. En uh, Labiat in de openingsfase ja, moeilijk gevonden. Eigenlijk nauwelijks nog gevonden. En ook Mertens behalve dan in de eerste nou, vijf minuten. Ongeveer hebben we die uh, niet of nauwelijks meer gezien. Hij was verantwoordelijk voor uh, het beste schot van PSV tot nu toe. Een metertje naast. En als we de goede bal hebben gevonden. Kunnen we eigenlijk die ingooien gaan nemen bij uh, Manolev. Uh, in de richting van uh, Bauma. Bauma natuurlijk met alle ruimte. Halverwege de eigen helft. Want de Hapoel Tel Aviv nu wel even teruggetrokken. Op het eigen deel van het veld. En Engelaar terug naar Marcelo. Marcelo die ook de middenlijn oversteekt in de middencirkel. Dan eindelijk is een balletje gewoon... De diepte ingespeeld richting Engelaar, ook al is het maar vijf meter naar voren. Dat lijkt dan in ieder geval nog ergens op, maar Engelaarse zijn steekpaas komt er uiteindelijk in de verste verte niet bij Labiat. Gaat over de achterlijn en dan kan Hapoel Tel Aviv te weer uitkomen via een doeltrap van die doelman Apula. Ja, dit leek me wel een typisch voorbeeld van twee spelers die nog niet zo goed weten waar ze lopen in het veld. Labiat en Engelaar. Labiat wilde eigenlijk binnendoorkomen bij zijn tegenstander, maar de paas van Engelaar ging buitenom. En was dus voor Labiat niet meer te belopen. Wijnaldum weer goed voor zijn tegenstander. Ontfutselt uh, Tel Aviv nu de bal. Mag lopen ook. En ver komen. Rand van het Stasselgebied is er ruimte om te schieten. De bal afgeven aan Labiat. Die draait weg van één man. Moet een voorzet geven? Ja, nee dus. <laughs> Hij wil wel heel graag een voorzet geven. En zoals u hoorde wilden wij dat ook heel graag. Maar uiteindelijk wordt die bal aangeraakt door een van de verdedigers van Hapuel. En komt er een hoekschop voor PSV. Dat is, denk ik, Frank, de eerste in deze wedstrijd na 33 minuten. Ja, ik heb er nog niet één opgeschreven. Is dat geen garantie dat er nog niet één is geweest? Maar dan kan me er dus ook niet één herinneren. Dus dat scheelt. En zoveel is er niet gebeurd in deze wedstrijd. Dus gaan we maar af op het geheugen. En de eerste inderdaad dan voor PSV, Mertens daar met de rechtervoet. Die weg gaat draaien bij de eerste paal. Valt daar en Engelaar te laat bij de bal om nog iets te kunnen doen. Dus hard en hoog weggeschoten achterin uit het strafschapgebied van Hapwell Is het Manolev die de bal niet lekker aanneemt? Onmiddellijk onder druk wordt gezet, komt daar wel goed uit met Wijnaldum. Die... En dan over counter de counter heen gespeeld. oh het schot van uh, Matafsta was ik even verrast dat Matafsta daar zo ineens en dat PSV daar zo de buitenspelval uh, wist te omzeilen. Dat deden ze uitstekend. Matafs achter zijn tegenstander vandaan ook direct geschoten. Uitstekend gedaan van die spits. Daar ben je ook spits voor natuurlijk. Net de buitenspelval omzuid omdat uh, Petjalka daar nog uh, rondliep. Met vier PSV'ers, randje, uh, randje buitenspel, maar allemaal niet. En uiteindelijk het schot van Matavs net naast. Ja, dat was een goede actie. En dat was eigenlijk is een goede actie van de, de Sloveense spits. Die we in deze wedstrijd dan ook nog eigenlijk helemaal niet in beeld hebben gezien. Bijna 34 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Balbezit weer voor PSV. Dat zich dus na een wat slordige middenfase eigenlijk in deze wedstrijd tot nu toe weer herstelde. En de bal weer overneemt. Klein tempootje hoger wil gaan spelen. Ook bereid is om wat meer te bewegen. Nu loopt Labiat weer de diepte in. Komt Wijnaldum naar de bal toe. Dan moeten de tegenstanders toch kiezen. En is dus uiteindelijk Wijnaldum aanspeelbaar. Wippertje naar Toivonen. Dat ziet er aardig uit. Toifonen geeft ook zijn tegenstander maar weer een duw. Dat heeft dan niet zoveel meer om het lijf omdat de bal toch niet in zijn bezit was gekomen. Die was namelijk te hard en komt in de handen van Apula, de keeper. Maar het wippertje was aardig, het idee was aardig. Langzaam maar zeker ontstaan er toch kleine dingetjes voor PSV daarvoor in. In die slotfase van de eerste helft waarin we dan langzaam maar zeker zijn aanbeland. Die in ieder geval het hart wat sneller doen kloppen. Nu aan de andere kant op geblazen met een schot dat ook niet zo ver naast gaat van Toto Tamus. Schot van een meter of twintig naast het doel van Isaacson. Het zal een half metertje zijn geweest. Hij vecht een, een duel uit. Dat doet hij sterk met Engelaar. Het is Iggy Bor, trouwens die uiteindelijk uh, dat doet. Ook een Nigeriaan. Maar het schot dus naast. Een uh, PSV weer met uh, Marcelo en Engelaar. Het uh, vertrouwde uh, driehoekje dat uh, steeds wordt gevonden. Manolef nu uh, doorgelopen op de helft van de tegenstander aan die uh, rechterkant. Engelaar maar weer ingespeeld en dan zoeken naar Matas. Deze keer wel een goede aanname. Engelaar valt over het of been van de tegenstander. En dat levert PSV een vrije trap op. Op een plek, nou, een metertje of... Uh... 20, 25 van de goal van Hapuel Tel Aviv. Beetje aan de rechterkant van het midden. Mertens heeft de bal al gevraagd. Doe dat ding maar aan mij, want dit is wel een lekker plekje. Maar een goede combinatie even door het midden via Engelaar en Matafs. Al komt Engelaar uiteindelijk niet meer in balbezitten. Tikje breed van Matafs was wel goed genoeg om PSV een vrije trap te laten krijgen. Engelaar ligt nog op de grond. Is toch behoorlijk geraakt, zo ziet het eruit, door Igibor. Die aanvallende middenvelder die was meegelopen met Engelaar richting zijn eigen strafgebied. En daar uiteindelijk dus te laat ingreep om die aanval... Uh te kunnen stoppen op een manier zoals dat hoort. Maar Engelaar ziet er toch behoorlijk aangeslagen uit. en uh, ja, Dat is toch zonde voor hem, omdat hij zo lang niet gespeeld heeft. Zoals gezegd, 7 augustus voor de laatste competitiewedstrijd. En verder dus eigenlijk vooral actief in het tweede. Vandaag krijgt hij dan weer eens een kans... omdat Strootman uh, op de bank mag plaatsnemen van uh, Fred Rutte. Die krijgt dan rust in dit duel. Maar uh, ik denk dat uh, Engelaar gezien uh, het feit... dat daar nu inmiddels ook al een brancard bij aan de pas komt. En uh, Engelaar nog niet van plan is om op te staan... Dat, het nog wel even, dat hij zowaar ja, in ieder geval naar de kant zal moeten. Dan heeft hij in ieder geval nog de tijd van de vrije trap om daar weer bovenop te komen. En dan is PSV eventjes met zijn tien. Het is een aardig tikje door met name het achterste been van Igibor die Engelaren raakt. Zien wij een herhaling op het scherm. Mertens heeft de bal intussen al heel strijdvaardig klaargelegd net achter Engelaar. Het is de hoop voor hem dat die bal daar blijft liggen. Want hij is er weer heel zorgvuldig mee bezig geweest. We zien Strootman intussen warm lopen. Het zou heel vervelend zijn voor Engelaar. Nu die eindelijk weer eens een keer mag spelen. Dat hij eh, niet eens het einde van de eerste helft haalt met een blessure. Maar zoals hij nu naar de kant gaat, denk ik dat hij zo weer terug gaat komen. Ja, dat uh, denk ik ook. Maar Strootman loopt wel even warm uit voorzorg. Er zijn toch ook tijden geweest dat je met zo'n vrij schop allemaal keek naar Engelaar. Want dan zou hij hem zeker gaan nemen close-up van Engelaar op de monitor geeft toch een gezicht te zien... waar ik nog wat ga twijfelen of hij wel zo makkelijk nog terug zal keren. Want hij heeft er blijkbaar echt last van, maar hij loopt dus het zal wel meevallen. Acht minuten nog in de eerste helft, dus de vrije schop voor PSV. Ja, Mertens, Labiat heeft ook wel een handje ervan om dit te kunnen. En is ook wel zo'n jongetje dat zegt, ik doe het ook gewoon. Deze twee heren staan bij de bal, heertjes, moet je eigenlijk zeggen. Mertens en Labiat, nou een van die twee dan maar. Laat het maar zien en wie durft. De muur van uh, Tel Aviv staat zeg maar een meter in het eigen strafroepgebied... En dan mag de vrije schop komen, 38ste minuut van de wedstrijd. Het wordt toch gewoon Mertens en het is over het doel, maar dat scheelt echt niet veel. Dat zal een centimeter of twintig geweest zijn. Mertens is dan boos op de scheidsrechter omdat hij vindt dat hij een hoekschop had moeten krijgen. Dat die bal ergens onderweg al dan niet door de keeper is aangeraakt. Dat leek me eerlijk gezegd niet. Het is een goede vrije schop die echt net over de lat zeilt. Maar ja, goed is niet goed genoeg. Wat voor PSV wel goed genoeg is en prettig is dat Engelaar weer terugkomt in het veld na 38 minuten. en De blessure valt dus mee. En dat PSV ook weer met zijn tien is terwijl Hapuel aanvalt. Dat doen ze via Abu Dbal. Abu Dhabi naar Igibor. Igibor die dan niet goed aanneemt. Tamata neemt over voor PSV. Maar die draait zich dan vervolgens vast. En dus komt Igibor toch weer in balbezit. Grote sterke centrale middenvelder bij Hapuel Tel Aviv. En dat vrolijk doorgaat over de rechterkant van het veld. Via Tamus, Tamus met zijn linker geplaatst. Hij leek even ...heel hard te gaan uithalen... ...maar besloot toch uiteindelijk om het met de binnenkant van zijn linkervoet te doen... ...en de bal in de verre hoek te draaien. Dat doet hij net even te ver. Maar wel een bekeken schot van die spits van Hapuel, Tel Aviv, Tamus ...die de bal net over de goal van Isaacson heen lift. En Isaacson gelijk onder druk gezet nadat hij de bal weer in het spel heeft gebracht... ...door diezelfde Tamus. Maar PSV komt daar goed uit nu met Wijnaldum. steekpaasje in de richting van Labiat, die komt niet aan. En zo zijn we helemaal aan de andere kant bij de doelman van Hapuel Beland. Ja, een Labiat loopt door. Dat betekent dat liever dat de tegenstander en de keeper in dit geval een wat paniekerige bal naar voren moet trappen. Dan heb je altijd wat meer kans dat je die weer voor je voeten krijgt. Dat gebeurt PSV ook nu via Bouma. Aan de linkerkant gaat Tamata lopen. Bouma ziet dat wel, maar durft of kan niet pasen. Ja, nou ja, dreigt even naar het midden en heeft dan toch gezien dat het wel kan. Dan gaat de bal in één keer door van Tamata naar Mertens. Die wordt van de bal gezet. Komt bij de cornervlag aan. Dat doet hij niet alleen. Dat doet hij met zijn tegenstander ook die zo in de war is van de Belg. Dat hij de bal over de zijlijn speelt. En dat betekent dat PSV weer mag gaan gooien. Vijf en een half minuut nog in de eerste helft. 0-0 de stand. De grootste mogelijkheden voor PSV zijn geweest de schoten van Matafs en Mertens. En Mertens ook nog een keer uit de vrije schop. Dat zijn niet zozeer de grootste kansen, maar eigenlijk de enige mogelijkheden van PSV geweest. Laten we eerlijk zijn. Tegenover heeft Hapu wel drie, vier, vijf halve kansjes laten zien. Wat toch wel een net een klein tikkeltje gevaarlijker was dan de ander. Maar omdat ze nou te zeggen, goh, grote uitgespeelde, nee. Dus het is een beetje saaier geweest eigenlijk in die eerste helft. En de stand 0-0 is dan ook niet gek. Igibor wordt ondersteboven gekegeld. Nu door Engelaar. Klein beetje revanche. En op een goed plekje. Niet al te hard de overtreding gemaakt van Engelaar. Even een klein tikje teruggeven aan de man die er net voor zorgen. Dat hij even behandeld moest worden aan de zijlijn. Igibor staat ook alweer. De vrije trap is voor Hapo Tel Aviv. Dus je kunt je ook afvragen met zo'n tikkie terug. Wat je daarmee opschiet. In dit geval een negatieve zin van tikkie terug. Tikje terug uh, wordt dat ook uit die vrije trap. Op de twee centrale verdedigers van Hapoel die de bal nu gaan overschieten. Fransman en Bechalka. En Pechalka kiest dan uiteindelijk voor de diepte in de richting van Cohen. Cohen draait weg bij zijn tegenstander. En vindt dan aan de rechterkant in ieder geval een medespeler. Die probeert de bal voor te leggen. Maar het is Marcelo die de bal aanraakt als laatste. Tamus was uiteindelijk het doel van de voorzet. Marcelo zat er nog aan en dat levert een hoekschop op voor Hapoel. PSV dus alle hens aan dek nu. De slotfase van de eerste helft. Marcelo, Bouma, Engelaar zijn in ieder geval mensen die met natuurlijk erbij bewezen hebben dat ze goed kunnen koppen. geldt ook voor Tafs. Kortom, normaal gesproken moet je, omdat je eigenlijk een kop groter bent aan je tegenstander, dit ongeschonden kunnen doorkomen. Maar is dat ook zo? 41ste minuut. Kornik komt uitdraaiend vanaf de rechterkant. Isaacson op zijn post zet nog wat mensen op de goede plek. De bal is veel te ver. Komt bij de tweede paal, wordt dan weggekomen door Toyfone. Dan gaan mensen naar de grond. Er is appel, maar er wordt geschoten van afstand. En de bal gaat net naast. Het schot leek mij van Iggy Bor. En gaat naast het doel van Isaacson. En zo uh, uh, komt PSV niet in de problemen omdat het deze problemen eigenlijk voordat ze serieus zijn ontstaan al had geneutraliseerd. Maar omdat PSV aan de rechterkant snel veel uitbreken maar Labiat de bal over de zijne loopt... komen de problemen verlicht zo snel als ze weg waren ook weer terug. Want Tel Aviv mag een ingooi nemen halverwege de PSV-helft. Chies is de man die de ingooi neemt. Die levert hem ook onmiddellijk weer in bij PSV. Maar Tafs in de diepte geprobeerd weg te sturen. Dat lukt niet. Fransman zit ertussen. En, uh, voor degenen die het begin hebben gemist. Uh, geen flauwe grap dat daar meneer Fransman speelt. Meneer Fransman komt namelijk uit Zuid-Afrika. Hij is international. En uh, speelt dus bij uh, Hapoel Tel Aviv. En uh, hij speelt de bal over de zijlijn. Mamelev mag gaan gooien halverwege de helft van uh, de Israëliërs. Doet dat uh, terug in de richting van Marcelo. Breed gaat dan de bal in de richting van uh, Bauma. Bauma, Tamata, Tamata. Dan naar Mertens. Mertens moet dan de actie gaan maken halverwege de helft van Tel Aviv. Dat moet eigenlijk wel omdat er verder niemand aan speelbaar is. Maar hij heeft twee man voor zijn neus. Dus kiest hij wijselijk voor de weg terug. En daar komt dan weer langzaam de druk van Hapoel. En uh, daar heeft PSV alle mogelijke moeite mee. Tamata draait goed weg bij zijn tegenstander. Er is ook net voordat die uh, bal uh, zwaar onder druk wordt gezet. Krijgt hij de diepte in. Daar loopt Mertens dan helaas voor PSV buitenspel aan de linkerkant. Anders was hij hier door geweest. Maar ja, dat is wel lekker makkelijk als je buitenspel loopt. Dan heb je al gauw een kleine voorsprong te pakken. 0-0 dus in Tel Aviv bij Hapuel PSV, 43 e minuut. 0-0 ook nog altijd de stand in die andere wedstrijd in deze pool tussen Rapid Boekarest en Legia Warschau. De doelpunten zijn duur. En Schaars, over Schaars gesproken, die speelt met Van Wolfswinkel met Sporting Lisbon vanavond ook. En die doen dat tegen Vaslui, die we nog kennen van de wedstrijden tegen Twente. En ook daar is het nog 0-0. Over schaars gesproken. Tel Aviv komt. komt nu met vijf mensen. En PSV verdedigt. Dan gaat de bal eigenlijk naar de zijkant. En wordt er ook nog wel geschoten. Maar vrij slap eigenlijk door Cohen. In de handen van Isaacson die geen enkele moeite heeft om die bal te vangen. Het was meer een rolletje dan een schot. Twee minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. Rolletjes, daar heeft Isaacson er meer van gehad. Zonder al te veel problemen. Manolev, Wijnaldem nu op de helft van Hapwell Breed naar Engelaar. Engelaar wel met ruimte voor zich. Maar waar kan die bal naartoe? Uiteindelijk gaat hij helemaal naar links. Naar Tamata, Tamata. En weer terug naar Marcelo. Wel allemaal op de helft van Hapoel Tel Aviv inmiddels. Maar op Isaacson na dan in ieder geval. Maar dan gaat de bal. Dan moet hij in een hoger tempo rond. Maar ja, ruimte is klein. En PSV niet in al te beste doen in deze eerste helft. Dan gaat het in een heel langzaam tempo. Marcelo, slechte aanname. Gelijk even heel kort die druk van Damari erop. Maar Marcelo komt daar dan wel goed uit. PSV blijft in balbezit via Bauma en Engelaar. Terug naar Bauma. Bauma natuurlijk achteruit, zou ik willen zeggen. Maar die lijn wordt afgesloten door Damari. En dus moet. Moet hij wel breed naar Manolev. Wijnaldum dan ook met zijn rug naar de goal. Met een tegenstander ook nog in zijn rug. En dus moet hij ook weer achteruit PSV. Blijft hij wel keurig in balbezit, maar je schiet geen ene centimeter op. Je wordt ook niet gevaarlijk. Nu langzaam dan als Toivonen wordt ingespeeld. Breed naar Engelaar, terug naar Toyvonen. Zo gaat die bal wel snel van de een naar de ander. Maar het gaat allemaal over zulke korte afstandjes. En allemaal op een meter of uh, ja, 35, 40 van de goal van Hapoel Tel Aviv. Daar mag het allemaal op dit moment van uh, de spelers uit de Israël. En op het moment dat... Uh, dan uiteindelijk maar Pas wordt gezocht. Dan gaat het mis. Dan zit er gelijk een Israëlisch been tussen. Maar heel snel heeft PSV de bal ook weer terug. En dus uh, kan er nog een aanval komen in de slotminuten van de eerste helft. Slotseconde eigenlijk liever nog tien officiële te gaan. Maar Tafs krijgt de bal, gepaste afstand van het doel. Toivonen staat zijn fetes te strikken volgens mij. Dat heeft Matafs niet in de gaten, die paast toch. Op dat moment denkt Toivonen, nou dan spelen ik desnoods met één schoen verder. Maar dan hebben we in ieder geval de bal nog. Die gaat naar de buitenkant, naar Mertens. Tamata komt mee, Mertens draait naar binnen, geeft een voorzet. Wie kan erbij? Niemand van PSV. Matafs niet, Toivonen niet, bal weggekopt. En in de extra tijd die 1 minuut bedraagt, komt er nu zelfs nog een counter van de Hapoel Tel Aviv. En moet aan de andere kant Isaacson zelfs zijn strafschopgebied uit om de bal voor de voeten van die aanvallen die aankwam stormen weg te trappen. Dat levert al gek genoeg aan de andere kant weer bijna balbezit op voor Martafs. Maar die laat zich uiteindelijk toch weer van de bal zetten. Zo heeft Hapwell in de laatste 35 seconden van deze eerste helft het balbezit aan de linkerkant. Tamus met Manolev bij zich. Tamus is groot, sterk, maar Manolev laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Houdt ook nog de bal binnen, dus kan PSV door. Labiat, Toivonen. Toivonen oeh, achter Labiat langs. Die kan gelukkig snel draaien, maar kan niet meer bij de bal komen. Ook omdat er nog een fikse tackle wordt ingezet. Door Gal Schies. is zijn directe tegenstander. en Dus is het balbezit voor Hapuel. En is het Tamus die de bal komt halen op het, op het middenveld. En Hapuel dat over rechts probeert de volgende aanval op te zetten. Maar het hoeft allemaal niet meer. Scheidsrechter Karasev uit Rusland heeft gefloten voor de rust. Bij Hapuel Tel Aviv tegen PSV. Geen grootse eerste helft. Alles in een veel te laag tempo. Heel weinig kansen. U hoeft niet verbaasd te zijn dat de stand hier nog 0-0 is.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 Dutronc. is 5 uur Paris-Sevayen. Het is 0-0 uh, nog bij uh, Hapwell Tel Aviv tegen PSV. Zo direct de tweede helft. Nu even terug naar Twente. Want uh, de Tukkers wonnen met 4-1 vandaag uh, in Denemarken bij Odense. Aan de lijn nu trainer Co-Adriaanse van FC Twente. Meneer Adriaanse, was het nou zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden? Uh. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Uh, we begonnen erg goed. De eerste twintig minuten hadden we uh, goede controle over de wedstrijd. En we uh, konden ook uh, veel over de vleugels doorkomen met Olajon en Bayrami. En dat, uh, dat leidde ook tot, uh, tot een doelpunt En uh, daarna werd het uh, nou, ietsje, ietsje minder. Maar uh, de tweede helft uh, ja, ook goed gecontroleerd. Dus ik denk, uh, de uitslag voor iedereen ja, het lijkt uh, heel makkelijk, maar het was ook heel makkelijk. Het klasseverschil was eigenlijk uh, veel groter dan ik eigenlijk dacht. Ja, had u dat van tevoren niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Nee, want ik heb ook uh, Odense de voelen gezien op DVD. Ja. En toen was Odense minstens gelijkwaardig aan voednum. Ze verloren wel met 2-0. Maar ze hadden toch uh, toen een groot spel aan deel aan de goede kansen. Um, uiteindelijk wordt het, uh, word, word het 4-1. Onder meer ook door een uh, doelpunt van Nasser Chatti. Hij vieren zijn entree, hij viel in. Daar moet u blij om zijn. Ja, hij is goed ingevallen. In hij heeft een, uh, een doelpunt gemaakt aan een rebound. En hij was al vertrokken bij een, uh, een e met uh, Luc de Jong... waar hij uit Luc uh, scoorde. Ja. Dus uh, ja, dan heb je een goede rentree gemaakt. Uh, de andere wedstrijd, Wiesla Krakau of uh, duurde nog even. Het duurde wat, uh, wat langer, ik weet niet precies waarom. Maar uiteindelijk wint Wieslau, dat komt wel heel erg gelegen. Ja, ja of niet. Want als Fulham uh, gewonnen had, dan uh, was uh, Wisla helemaal weg geweest. Maar uh, nu staan we bovenaan en dat is natuurlijk ook gunstig. Als we bovenaan blijven staan, dan is dat gunstig voor de loting naar de winterstop. Ja, gezien ook jullie uh, forse overwinning op Krakau. Ja, afkost, Twee keer 4 Ja, Twente ligt op koers, hè, nu? Ja, ook uh, laatst werd het uh, CRKZ uit, dat was ook heel 4 Dus we hebben in een kleine week al uh, acht doel met in uitbetwist gemaakt. Oké, okay. Coaliaansen bedankt en een goede thuisreis. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Dan AZ, speelde met 2-2 gelijk tegen Auschwijn. een punt in het laatste deel van de wedstrijd met een 2-0 achterstand. Rob Fleur sprak zojuist met de trainer van AZ. Wat een bizarre het Gert-Jan van Heb je hier op zitten vreten? Nou, op zitten vreten. Ik heb me wel, uh, wel, uh, wel, wel, wel, wel verbaasd afgevraagd waarom we nou in de eerste helft uh, het zo deden zoals we deden. En, en ja, daar, uh, daar kun je eigenlijk pas wat van zeggen op het moment dat het rust is. Weet je het nu? Want het was totaal een heel andere AZ ten opzichte van de laatste weken. Nou, dat vind ik niet. Ik vind wel dat wij ons uh, spel probeerden te spelen. We waren ook wel heel van de bal, maar dat gunde Ousker uh, ons. Maar het was, het, uh, we waren veel te veel uh, in stand aan het voetballen. Dus we stonden er al. En dan dan krijg je op een gegeven moment voetbal in twee linies. Een en, en achterhoede en een voorhoede en bijna geen middenveld. En dan is iedere uh, verkeerde paas of balverlies is, is, uh, is gevaarlijk, omdat Oostenrijk goed kan counteren. En, uh, en daar was de tweede goal ook, uh, ook een heel mooi voorbeeld van. Uh, en dat, en die, en die, en die, en dat vele balverlies had te maken met uh, concentratie, met gemakzucht. Toch onderschatting. Je, je zei, dat zal niet gebeuren, maar is het toch gebeurd mede omdat de Oostenrijkse coach ook zei van uh, we komen om de score te beperken. Nee, dat hebben ze volgens mij niet eens meegekregen. Ik, ik geloof niet in onderschattingen. Ik geloof wel in het feit dat je op een gegeven moment, uh, na een hele lange reeks van, van, van goed voetbal, een hoop punten, uh, heel veel complimenten, ja, dat je soms dan toch niet uh, te veel op de automatische piloot hebt staan. Wat heb je in de rust gezegd? Want er stond inmiddels 2-0, eigen inzet van Marcellus en een, en een counter. Wat heb je gezegd? Want je had zeggen en schrijven één echte kans in de eerste helft van Maher. Ja, ik heb aan ze gevraagd of zij ook vonden dat uh, Austria beter was, een betere ploeg had. Nou, dat vonden ze niet. En dan heb ik ook gevraagd, nou, waarom staan ze dan met 2-0 voor? Nou, toen zeiden ze zelf ook al dat, uh, dat ze heel slottig waren en uh, in, in, in balbezit, dat ze heel snel balverlies hadden. En dat er te, in een te laag tempo werd gevoetbald. Dus ze hadden ook een gegeven zelf ook wel in de gaten. Nou ja, zeiden we eraan veranderen. Dan heb je in de tweede of wat wissels ingebracht. Op een gegeven moment ben je ouderwets 4-2-4 gaan spelen. Maar een soort uh, alles of niets offensief. Ja, want in dit soort wedstrijden, in dit soort competities gaat het over, uh, over zes, uh, zes duels. En dit is de derde inrij. En uh, je hebt niks aan een 2-1 of een 2-0 nederlaag. Dan kan het net zo goed 3 of 4-0 worden. Want dat maakt niet zoveel uit. Dat kan misschien op laatste doel maar gaan meetellen. Maar daar denk ik op dat moment niet aan. Dus ik wou proberen... want uh, ik had wel het idee, als we die aarzelingsstreffer zouden maken... Ja, het was eigenlijk een kopie van de wedstrijd Malmö-Austria. Daar uh, kwam Mal uh, Austria ook uh, wat gelukkiger op voorsprong. En uh, bouwde dat goed uit uh, inmiddels de counter. En De tweede helft stak dus ze behoorlijk ver terug, ook, ook conditioneel. Nou, dat was vandaag eigenlijk precies hetzelfde geval. Alleen Malmö wist maar één keer te scoren en wij wisten nog twee keer te scoren. Op okay. één. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, VVV, RKC. Ondertussen laat prachtig doepen. Ado, NEC. is het bijna 3-0. Excelsior, Herakles. Wat veel grenzen nodig en dan de bal om te stippen. En Utrecht, Herenveen. Bal voor de goal, Muleka. ja, diepe bewijs is dus er normaal niet, want Mulekka scoort. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.